Levi van Eck met het NOS-journaal. Het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert Nederlanders in Sudan om binnen te blijven. Ook andere landen hebben dat advies gegeven. In Sudan wordt zwaar gevochten tussen het leger en de paramilitaire eenheid RSF. De paramilitairen zeggen controle te hebben over het presidentieel paleis... en een militaire basis in het noorden van Sudan. Het leger erkent dat er gevochten wordt... maar zegt dat de strategische plekken nog in handen zijn. De gestaakte wedstrijd tussen NAC en Willem II wordt uitgespeeld zonder publiek, heeft de KNVB besloten. Begin volgende week wordt bekend wanneer het duel wordt ingehaald. De wedstrijd werd gisteravond gestaakt nadat voor de tweede keer voorwerpen op het veld waren gegooid. Dat was voor het eerst sinds de regel van de KNVB hierover zijn aangescherpt. De voetbalbond voerde maatregelen in na het incident met een aansteker... tijdens het bekerduel vorige week tussen Feyenoord en Ajax... Ajax Davy Klaassen liep toen een hoofdwond op. Op de Noordzee is de eerste turbine geplaatst van een nieuw windpark. In totaal komen er 69 turbines in het windpark Hollandse Kust Noord, dat op ruim 18 kilometer van Egmond aan zee ligt. Het bedrijf dat de windmolens neerzet, denkt dat het park eind dit jaar klaar is. Met de 69 windmolens kan een kleine 3% worden opgewekt van alle stroom die jaarlijks in Nederland wordt verbruikt. Op veel plekken in Nederland hangen vandaag regenboogvlaggen als steun voor de LHBTI-gemeenschap. Belangenorganisatie COC riep op tot het hijsen van de vlag na een reeks geweldsincidenten. Zo werd vorige weekend in Eindhoven de regenboogvlag van de gevel van het COC-gebouw gehaald. Een groep volwassenen probeerde de vlag in brand te steken. Jongeren die in het gebouw waren werden uitgescholden. Het weer in het zuidwesten en in Brabant zonnig met wat stapelwolken in de rest van het land. Meer bewolking en kans op wat regen. Het is 10 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is vooral druk rond de Keukenhof. Op de N208 Sassenheim richting Haarlem heb je een kwartier vertraging tussen Lisse en de aansluiting met de N207. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM. Met nu Zandvoort op zaterdag. Ik wil het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 Ja, zeker. Uh, samen met Spanelanden. En het is namelijk mogelijk om weer gratis stoeptegels in te ruilen voor plantjes. En je kan je tot 1 mei van dit jaar uh, online aanmelden bij Spanelanden. En, um, en wat is de bedoeling? Dat, je, nou, dat, dat, dat het natuurlijk allemaal wat groener wordt in het uh, dorp. Um, er zijn ook allerlei uh, uh, voorwaarders. Uh, want ja, niks zonder voorwaarders natuurlijk.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 uh, de cursus is voor iedereen met zo'n scootmobiel en is op dinsdag 2 mei van 2 uur s ochtend s tot 1600 uur.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 En, uh, maar dat werd afgeblazen. Dus, uh, maar ik, ik had het vermoeden dat het in Bij Klooster Alvena was. En daar heb je gewoon niks te zoeken. In ieder geval, um, ja, het is, uh, eigenlijk voor de hulpdienst is het uh, lekker rustig. En, nou, dat is goed nieuws. Ja, dat is uh, denk ik ook heel goed nieuws. En zo moet het vooral blijven. Ja, de bloemenmozaïek, dat is ook een uh, mooi verhaal. Ja, dat is een mooi verhaal. Uh, oh, daar wil je het over hebben. Ja, is, uh, dit weekend, vandaag en morgen, is er uh, bloemenmozaïeken in ieder geval in uh, het dorp Vogelenzang...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 Voor uh, de zilk uh, te lezen. Uh, met, uh, want er is ook iets nog voor uh, de kinderen. En Oud-Hollandse spelletjes en suikerspinnen. Speeltreintje is er. En, en, uh, nou, en dan nog een borreltje. Uh, nou, uh, uh, om drie uur de oldtimers binnen. Dus dat is helemaal gezellig. Zeker. En als het weer dan uh, lekker blijft, dan uh, is het helemaal mooi. En dat weer, dat blijft volgens mij lekker. Maar dan weet jij uh, alles van en het horen zo meteen van je beno. Ja, ja, zeker. Zeker. Na deze plaats. Het weerbericht voor de komende dagen in deze plaats is Phil Fern te samen met Galaxy.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 Dus mocht je de app nog niet hebben, download hem. Hè. Gewoon even onder uh, Zandvoort uh, zoeken en dan uh, de eerste of tweede app. Uh, dat zie je meteen goed en dan kan je onder meer het uh, weer volgen. En uiteraard ook uh, luisteren en kijken naar de Zandvoortse radio. Dat was het, weer. Zie het en, en dat luisteren en kijken, dat kan je natuurlijk de hele nacht doen, hè. Dus... Uh,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 Ja, dat is niet goed hoor. Slapeloosheid, uh, Benno. Heb je nee, er wel eens last van? Nee, niet? gelukkig niet. Ja, heel af en toe een en beetje. Toe. Ja, maar ik, heb, uh, ik probeer dat zoveel mogelijk te voorkomen. Hoewel dat soms niet te voorkomen is. Af en toe een borrel erin, dat helpt ook? Nee, nee, nee. Nee? Nee, nee. Ja, nee? Nee, oh. nee. ja dan uh, als je... Zie je, dan oh. gaat het bij mij fout dan. Ja. <laughs>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 ja, Om Zalvoort uh, nog uh, mooier te maken. Want uh, ja, dus wij Zandvoorters ja. zijn uh, trots op Zandvoort. Ja, dat en uh, tuurlijk, ja. Dat we een house am zee hebben. Ja, dat is de volgende ja. plaat die ik ga draaien. Oh, is, ja, dat heet het, in het Duits weer meer. Dat ja. weet ik ook wel. Maar goed, heel veel Duitsers ook dit weekend nog in Zandvoort. Vandaar deze. Hier ben ik geboren en door de straten.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 Ik heb 20 kinderen, mijn vrouw is schön. Mm, alle komen voorbij, ik brak niet uit te gaan. Ik ben een vrouw gezicht. Dat is een Ik such een nieuw land.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 Hier ben nicht geboren, hier werd ich ohren, Speciaal even hey, voor uh, alle Duitsers uh, die Deine nou in Softwood de de de zijn. Deze van uh, Peter Fox en House of Zee. This is the the year. Year. Fort, fort. 25, 25, If man is still alive,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 In the year 65, 65, ain't gonna need no help.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 En nu van de manier vind ik deze gouden oude uit 1969 uh, alweer, uh, Benno. Vind ik echt een uh, strandplaats. Oh, yeah. ja, okay. ja uh, lekker als je op het strand bent en uh, dan dit soort uh, muziek hoort. Ja. Je hoort dat en Evans uh, de enige hit die ze uh, gehad hebben. Oh. In die year 2525. 25, nou. En toen waren ze al gevuld. Of ja, nee, daar, dat zijn, we, <laughs> daar zijn we nog lang niet, hè? Nee, nee, no, Nee, we we zeker, niet. zeker. Hey, um, ja, o ja we hebben proken. toch over. Oh, ja, precies, dat zou ja. ik zeggen. We hebben toch over strand. Ja. Hoe bereikbaar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 Aan het einde van het onderzoek worden afspraken gemaakt over welke maatregeling uitgevoerd en door wie. Nou ja, oh ja, en wie staan op de foto? Dat is, was Bas van Leeuwen. Ik uh, Evelien Stam, de wethouder van uh, Heemstede, Jeroen Otthof, dat is gedeputeerde.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 Goede luchtvochtigheid. Uh, vermijd erco. Oh, dus, nou, dat doen we vandaag goed. We, we hebben hem uitgezet, raampje open. Uh, precies. Nou, vermijd, goed. vermijd roken en rokerige ruimtes. En een goede stemtechniek. Ja, dat, maar daar moet je weer op les natuurlijk.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 dat was een mooie, yeah. mooi item op de radio. Dat was vroeger, jongens en meisjes. Kinderen. Oh ja, dat mag ik niet meer <laughs> zeggen. Ja, wat doe je nou? Nou, dankjewel, Benno. Ja, mooie stem, hoor. Ja, ja, ja, ja, Laat mooi. nog maar even horen. Oh, dadelijk. Ja, ja, ja. Na dit plaatje van uh, Deepest Motes En People are People. Deze weer eens te draaien, Benno. Ja, ja. Diepest motor die, People are people. Lekker bek, to die uh, zo op uh, de radio. Zeker. Zonnetje erbij, wat willen we nou nog meer? Eigenlijk niks. Eigenlijk helemaal niks? Nee, nee, geweldig. We kunnen gaan uh, mozieken natuurlijk uh, in, uh, in de regio, in de Bollenstreek. Ah, ja, ja, leuk. Dit weekend wordt gezellig. Ja. En volgend weekend, dan als we het toch over de bloemen hebben, hebben we de bloemenkorso. Ja, dan hebben we de bloemenkorso en um, dan wordt het uh, natuurlijk een heel druk weekend in de, in de regio. Um, de trekt van, uh, even kijken, nou, wat is het daar bij Lissen richting Haarlem en en dan komt hij daar zo eind, begin van de avond een keer in Heemstede. En dan eind ja, rond 8 uur, 9 uur ergens in Haarlem komt het aan. Dus daar kan je bij zijn. En dan zondag kan je, staat alles opgesteld in Haarlem. De alle praalwagens. En dan kan je daar op je gemak... Vooral een rondje lopen en op de gedemde oude gracht. Tenminste, zo was het vroeger. Ik denk dat het nu nog zo is. En de, de bloemencorso, uh, avond is op uh, 21 april. Ja? Dan in uh, Noordwijkerhout. Oké, okay, Noordwijkerhout. Dan uh, kan je daar uh, kijken naar, naar de praalwagens uh, ja, zeg ja. maar. Uh, die daar uh, zijn opgesteld in Noordwijkerhout. Kijk eens en dan op. de 22ste, die zaterdag. Dan is uh, de bloemencorso uh, zelf. Ja. En dan de 23ste in Haarlem. En en... zeker weten... En dan hebben we ook nog uh, stoomtrein die naar Haarlem komt, de 23 e Dus uh, ik, ik denk dat ik even ga kijken, hoor. Op het uh, stationnetje Heemstede aanhoudt als hij langskomt komt haast. Ja, ja. Gaaf. Gaaf. Ja, Zeker. Ja.